Het zeilmeisje Laura Dekker is gestopt met school. Dat heeft ze gezegd tegen het NOS Jeugdjournaal. Laura, die morgen 16 wordt, is bezig met een solozeiltocht rond de wereld... en zit momenteel in Darwin in Australië. Ze is gestopt met school omdat ze te druk is met zeilen.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 Dan nog het weer, wisselend, bewolkt en vanmiddag plaatselijk kans op een bui. De westenwind is matig tot vrij krachtig en het is 17 graden. Morgen is het grijs met wat lichte regen en dan wordt het 19 graden. ANWB Verkeersinformatie. Er staan vier files. Op de A10, de ring van Amsterdam, Een file van 3 kilometer bij knopend Koenplein. Dan naar Rotterdam. Op de A15 staat het vast van Europort naar Rotterdam... tussen Rozenburg en Spijkenisse, 5 kilometer...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 En Ger Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. Tot half vijf zijn wij nog bij u op deze zender Radio 1. Met ons panel Schuld en Boete gaan wij zo meteen aan beginnen. Maar eerst gaan we naar Den Haag. Daar is collega Jeroen Schutijzer van de NOS. Want in Den Haag is de vergadering bezig van de federatieraad van de vakcentrales. Die beraden zich opnieuw over het pensioenakkoord. En het zou wel weer eens een lange nacht kunnen worden. Jeroen, heb je ze naar binnen zien gaan? Ik heb er een aantal uh, naar binnen zien gaan. Agnes Jongerius ging uh, goed gemutst naar binnen. Want... Letterlijk of uh, <laughs> alvast voor morgen? Ja, dat is natuurlijk allemaal een beetje wat bij het spel hoort. Maar ja. sinds zaterdag is het wel duidelijk... dat de meerderheid van de FNV-bonden voor het pensioenakkoord is. Dus uh, uh, ja, het lijkt erop dat het een uh, gelopen race is. Maar het is wel zo dat de twee grootste bonden van de FNV... bondgenoten en de advocabo die blijven tegen. Henk van der Kolk heb ik net nog even gesproken. Ja, wat zei hij? En die zegt, nee hoor, wij zijn tegen. En, uh, maar ja, de twee, die twee bonden hebben nou eenmaal geen meerderheid in de federatieraad. Maar dan kan het toch zo klaar zijn, zou je zeggen? Het is al duidelijk, uh, voordat ze naar binnen gingen hebben ze jou al gezegd, we zijn tegen. Dat kunnen ze binnen ook zeggen, dan wordt er gestemd. De meerderheid is voor, goeiedag. Nou, zo is dat. Yeah. Dat is nou democratie. En vorige week duurde het 16 uur. Dus wij hopen dat het vandaag binnen een uurtje is De bekomt. democratie kost tijd, hè? Oh ja, want... Eh, misschien komt de positie van Agnes Jongerius nog wel aan bod. Want ik zie mm -hmm. hier allemaal borden staan. Agnes, vertrek en Agnes, exit. En dat is de mening van de leden van de Abverkabo en van Bondgenoten. Ja, dus want het zal vinden... misschien meer daarover gaan dan over het akkoord uh -huh. zelf nog. Misschien wel, want die vinden dat Agnes uh, er veel te weinig heeft uitgesleept... de afgelopen maanden... Mm -hmm. En uh, ja, die zitten te zagen aan de stoelpoten van ja. uh, Agnes Jongerius. Nou ja, hoe dat uh, gaat aflopen. Um, we moeten het uh, zien, stapjes. Ja, tuurlijk. Nou, jij houdt ons, mag ik aannemen, op deze zender radio 1 volop op de hoogte. Helemaal. Goed, Jeroen Schutteijzer van de NOS, dank je. En dan gaan we weer verder met het uh, panel Schuld en Boete. Met Ines Weski en Galit Kassem, strafrechtadvocaten, en Jaap Timmer, socioloog... En hij is verbonden aan het Centrum voor Politie en Veiligheidswetenschap. En we hadden het over de slechte registratie van suicide, zelfdoding onder politieagenten. En eh, toen zei Ines Weski: ja, er wordt überhaupt slecht geregistreerd. En toen vroeg ik aan Khalid Kassem, is er sprake van een situatie bij de politie dat het een soort black box is. Dat ze eigenlijk alles eh, bij zich wilden houden. En toen was je aan een redenering bezig en wij onderbraken je wegen wegens eh, Nou, Heel goed, dank dat ik de kans krijg om het, om het punt af te maken. Nou, ja, een black box, dat, dat weet ik niet. Dat is moeilijk te zeggen. Het is wel van belang om te registreren hoe dat nou in elkaar steekt. En het enige wat ik daarvan merk als strafrechtadvocaat is dat ik cliënten heb die zeggen, en dat gebeurt steeds vaker... geconfronteerd te zijn met uh, geweld, excessief geweld door politieagenten. Dus dat kan iets te maken hebben met de stress, met de druk op het werk... Uh, waardoor dat een van die uitingen is, maar bijvoorbeeld ook suicide er een van kan zijn. Ja, ja. Ja, prima. Nou, ja. ja, je houdt zich al sinds die eind jaren negentig met uh, politiegeweld bezig. Begin jaren negentig zelfs. Begin jaren negentig. En dit het het onderzoek is een kwestie van inventariseren. Ja. Maar je moet toch wel je gedachten hebben over een correlatie tussen zelfdoding tussen en oorzaken en omstandigheden. Nou ja, wat heel belangrijk is om je te realiseren. is dat bij een zelfdoding uh, of een poging naartoe. Uh, er altijd een basis moet zijn van een depressie. Of de, dergelijke depressieve klachten. En dat er dan vervolgens een opbouw is in problemen die mensen in het leven tegenkomen. En daar kan het werk deel van uitmaken. Maar dat is doorgaans, dat weten we wel uit literatuur. Ja. Uh, maar een beperkt deel. Uh, weet u bijvoorbeeld welke beroepen... Uh, in de literatuur het meest voorkomen, hè, echt verhoogd voorkomen in suicide. Onderwijs? Advocaten. <laughs> nee, dat zijn uh, apothekers, mm. dierenartsen en tandartsen. Nou Waarom? Omdat hij speelt ja. dat voilà, die het speel tot hun beschikking hebben. Middelen ja. beschikbaar. En ja. die weten hoe ze te gebruiken. Maar dat zou glazen of zo. Dat zijn niet de, de meest deplorabele de beroepen, zou ik uh, zeggen. Ja, dus nee. je moet. En we weten ook in de literatuur dat politiemensen... tussen de twee en de vijf keer hoger dan de gemiddelde bevolking voorkomen. Uh, met de suicidecijfers, daar moet je ook voorzichtig mee zijn. Want je moet het ergens vergelijken met relevante Maar je moet sowieso voorzichtig groepen. zijn wat, wat jij nou zegt... Uh, over dat ze toegang hebben, dat soort luien, mm -hmm. uh, uh, tot spullen. Maar wat dacht je van psychiaters, wat er in de pretkast van een psychiater... al. Nee, dat zit? zou kunnen, maar die ken ik niet uit literatuur. Maar goed, ik ben ook niet alwetend op dit uh, terrein. Maar het is in ieder geval zaak. Uh, landen om ons heen ook... gewoon uh, vergelijkbare landen zoals uh, uh, België, Duitsland, Frankrijk... hebben geconstateerd dat hun suicidecijfers onder hun... Politiepersoneel verhoogd zijn. door welke mm -hmm. oorzaak dan ook. hebben daar beleid op gezet. En ik ken studies uit bijvoorbeeld de Verenigde Staten. waarbij dat soort beleid. in bepaalde korpsen. echt in minder dan tien jaar tijd. enorm zijn vruchten afwierp. Ja, en dat ook... men dus het suïcidecijfer. onder het personeel. Ja. gigantisch is teruggedrongen. Is je onderzocht of de, de. laten we zeggen, de bevolking waar het daar om gaat. dus om de, of die personen. een ander aannamebeleid hebben gevolgd de laatste jaren? Dat er misschien minder gelet is op stressbestendigheid of de opleiding misschien minder genoegzaam is geweest. We weten bijvoorbeeld bij bewaarders, we hebben een heel andere afdeling binnen justitie... waar men de opleiding steeds korter en korter en korter heeft gemaakt. Ik had begrepen dat bij politie dat de dat het opleidingsniveau als instap ook omlaag is gegaan... want er moesten meer en meer agenten. Ja, Ik weet niet, is, heeft dat... Dat een, is dat een factor van belang? Nou, uh, aannamebeleid is natuurlijk wel belangrijk. En je zult mm. ook uh, bij uh, psychologische tests... die overigens uh, kandidaat mm. politieagenten uh, nu ook moeten ondergaan... Uh, misschien nog even moeten kijken. Want test je wel het juiste ook ja. op dit uh, mm. terrein? Uh, maar er is natuurlijk geen enkele aanleiding voor ons nu om te zeggen dat het van onder politiemensen hoger is dan in het verleden. Want we weten het van het heden nog nee, eigenlijk over. Nee, Deze cijfers laten nee. vooral zien dat we het niet goed dat weten. Dat we het niet weten. Dat en het dat het, het wel goed. zinvol is om het te weten als je er al beleid op los wil laten. Anders weet je niet waar voilà. je Nou ja, ja. Dan kijk die landen waar het al gedaan is, laten zien dat het nut heeft om dat beleid te ontwikkelen op basis van goede kennis, omdat je daarmee de cijfers omlaag brengt. Maar bovendien, dat is denk ik minstens zo belangrijk, je wilt als werkgever uh, ook een goed werkgever voor je personeel zijn. Dus dat lijkt mij Galit echt... Ja, daar ja, heb ik al direct een vraag. Maar, maar is die conclusie dan, wat het is verhoogd, twee tot vijf keer zo hoog? Uh, onder in de literatuur, in, nee, de in de, de, de literatuur. Er is ja. dus in Nederland er geen onderzoek naar gedaan, maar is dan niet dezelfde conclusie als apothekers en dierenartsen trekken? Dat ze een dienstwapen hebben, dus daardoor gemakkelijker hmm. zichzelf aan het leven kunnen beroven. Ja, dat kan deel uitmaken van de verklaring, als we zouden kunnen vaststellen of het dan niet verhoogd is. Nog, of het alde niet altijd door een dienstwapen, gebeurt, nou, met een dat, dienstwapen uh, gebeurt. Ja, Literatuur laat zien, uh, dat weten we in Nederland niet... want we hebben dus alleen maar een inventarisatie gedaan... en niet naar uh, uh, de aard en de, de achtergronden enzovoort gekeken. Literatuur laat zien dat het gemiddeld 80 à 90 procent... met een vuurwapen uh, hmm. gebeurt onder politiemensen... En uh, dat is onder de algemene bevolking heel anders. Uh, dat is doorgaans door uh, verwurding, verdrinking, springen en dergelijke. En het ja. is veel minder belangrijk. Ik heb nog één vraagje erover en dan gaan we door naar iets anders. Eén kort vraagje. In Amerika is er onderzoek naar gedaan. Ik had er willen vragen, maar je zei uit jezelf al, Jaap Timmer, Ja, Timmer. Uh, is er onderscheid gemaakt tussen bijvoorbeeld he, uiterst gewelddadig gebeurd? Bijvoorbeeld sommige gebeuren in Los Angeles en zo. En gewoon uh, een of ander lullig dorpje in de, in de midwest. Dat, uh, en dat het dus inderdaad samenhangt met excessief geweld... waar die mensen zelf mee in aanraking komen... Of is het niet te zeggen? Nou, dat kan ik zo niet zeggen. Dat nee. is zo goed. Ken ik ken de literatuur niet. Daar gaan uit mijn hoofd. we er niet op door. Wat? Nog één in klein yes, dingetje. Ja, yes, yes, ja. yes. Omdat ik daar vaker aan denk. Bij dit soort beroepen. En de presentatie. De propaganda die naar buiten komt. Hè? Hoe aantrekkelijk het wel niet is. En mij viel zo op dat de laatste jaren. militaristische of semi-militaristische beroepen. vaak gepresenteerd worden. als één groot avontuur. Mm -hmm. Waar je met de jongens en de, en de meisjes. dan liefst gemengd. onder de douche als het ware, maar is gepresenteerd. Ja, is toch altijd zo geweest. Nee, nee, nee. nee. En, en, en dat het, de afdeling, maar er kan ook geweld worden toegepast... of bij militairen, u dient wel in staat te zijn te doden... en gedood te worden, om daarmee rekening te houden. Hm. Dat aspect wordt een beetje buiten beeld gehouden. Ja, dus wellicht beeld... dat de verwachtingen ten aanzien van het werk... niet altijd overeen kom, komen met wat er daadwerkelijk plaatsvindt. Nee, ik herken dat het beeld dat groot... u uh, van de werving bij de krijgsmacht... maar niet hm. bij de politie. Dus ik denk ook dat we hier, we moeten de, ja. de Nederlandse politie niet als militair of militaristisch af. Uh, nee, maar dus het is bijvoorbeeld ook... een, een voorbeeldje, ja, waar we, to, dan hebben we toch een klein bruggetje, om nog even bij de politie te blijven. Het, uh, uh, het, wordt, uh, het wordt wel neergezet als uh, dat je maatschappelijk een belangrijke functie hebt in de mm -hmm. buurt, dat het vriendelijk is, je kan de vrede bewaren, noem maar op. Nou, gaan de verkeersboetes omhoog volgend jaar, flink omhoog. Ja. De balans tussen dat wat je gedaan hebt, voor de gemiddelde burger althans, en dat wat je betalen moet, is verschrikkelijk, uh, of het is uit balans, vindt men. De politieman is het de eerste die dat over zich heen gaat krijgen... dan ben jij een nietsvermoedend jong agentje... lekker in het blauw, denk vrolijk op straat... gezellig met mensen te maken krijgen. En dan krijg je me toch een berg vuil over je heen. Mm -hmm. Omdat die mensen allemaal tot hier zitten... met verkeersboetes en jou daarop aanspreken. Dat is gewoon een klein voorbeeldje... van hoe de werkelijkheid gewoon niet overeenkomt met het beeld. Ja, dat zou heel goed kunnen. Inderdaad hebben politiemensen natuurlijk bij tijden... flink last van, van de burgers... die ze naar hun gevoel dan lastig worden gevallen met uh, de afdeling uh, belastingheffing via agenten. Uh. Dat wou ik precies zeggen, belastingheffing. En dat gaat zo ver. Uh, we, uh, hè, er is ook nog zoiets als die fouilleringsacties. Maar je hebt ook de ANPR... Acties. Dus dan gaat men langs, met zo'n team langs de weg Even staan. Dus ondertitel Mijn... is de automatische nummerplaatregistratie? Voilà. Wel, en dan kom je dus langsgereden, niets vermoedend. En dan wordt er gewoon per nummerbord gekeken. En dan staat daar ook de belastingen langs de kant. En dat is natuurlijk de meest grote haai die daar eigenlijk staat. En je wordt langs de kant gehaald en je auto ja. wordt eventueel in beslag genomen. Terwijl er misschien nog helemaal niks aan belasting open stond, aan heffing. Uh, met andere woorden, ik hoor niet het woord. Het is een maatregelen die worden uitgevoerd in het, onder het mom van veiligheid. Maar in feite een, een veredelde belastinginning ja. is. Adelie, Kassijn, kan je daar tegen verzetten? Ja, zeker. Dat kan. Uh, <laughs> dat het is, het is, uh, het is, dat heel is lastig. lastig. Dat, ja, dat wordt je dat, wel is, meegenomen nee, hoor. Dat is, dat is lastig. <laughs> um, um, wij, wij hebben bijvoorbeeld op kantoor een redelijk grote verkeerspraktijk. Ik bedoel, veel verkeersrecht. Al die onfortuinlijken die bijvoorbeeld hun rijbewijs kwijtraken... na te veel drinken of met te veel snelheid aangehouden te worden... die melden zich dan. En wat je merkt, en zeker de laatste jaren... is als je het als hebt bijvoorbeeld over die verkeersboetes... is dat ze alleen maar afnemen, waar we in 2008... 12,6 miljoen boetes uitgeschreven. Is dat vorig jaar een miljoen minder geweest. En, en, en het afgelopen jaar uh, is weer is 850.000 minder. Dus het gaat goed. Want het, gaat, het doel van die verkeersboetes is natuurlijk de verkeersveiligheid. Voor de, voor de begroting van justitie niet natuurlijk. Nou ja, dat is voor de begroting van justitie ja. weer niet goed. Dus, dus zo'n politieagent die, die denkt: van nou ja. Mensen die, die houden zich steeds meer aan de regels. Ik kan het moeilijk ook aan mezelf verkopen. Want ik moet nu een boete uit, uitschrijven. die in oude Nederlandse gulden... 350 gulden hoger is dan, mm -hmm. dan 31 december vorig jaar. Ja, en dat, is, dat lijkt me heel erg lastig. En ik begrijp ook van die politieagenten dat ze daar eigenlijk niet zoveel trek in hebben. En ik kan me dat goed voorstellen. Ja, ja Timmer, dat dus, dat zoiets bedoelde ik. Dat kan gaan wringen. Dat kan zeker gaan, gaan wringen. Het is dan ook verstandig dat politiemensen uh, inderdaad ook koersen, vooral op daar te schrijven, daar waar de risico's het grootst zijn. Dus dat zou ook voor de politieorganisatie belangrijk zijn om. Politiepersoneel met name te sturen. Van, he, daar is een probleem met de veiligheid. Ga daar vooral uh, controleren. En politiemensen hebben natuurlijk een discretionaire uh, bevoegdheid. He. Een moeilijk woord voor. Uh, ze kunnen zelf in ruime mate beslissen... over wat ze precies wel en niet doen. Of ze iemand en, laten die... lopen of een bond voilà. hm. En Je ziet dus bijvoorbeeld ook in Blik op de Weg... en dat soort programma's dat uh, men drie, vier, vijf overtredingen maakt. En agenten er dan vaak voor kiezen... om er één of twee uh, boetes uit te schrijven... voor de rest een waarschuwing. Daarmee gaan ze natuurlijk heel proportioneel uh, om met hun uh, bevoegdheid... En uh, ja, je zult je kunnen voorstellen dat uh, met die hogere boetes. dat een agent bij vier overtredingen. niet meer voor twee, maar voor één overtreding. Mm -hmm. uh, dus ja. per saldo maakt het dan misschien voor de burger. geld niet zo heel veel uit. De politieagent heeft die bevoegdheid nog wel. Hè, om enigszins te, te, te schipperen tussen wat hij wel of niet doet. Nu doet het vreemde zich voor dat dit kabinet. Uh, die bevoegdheden die de rechters hebben. om een beetje zelf na te denken over de straf die ze opleggen. dat ze die enorm in willen gaan werken. Dat is een van de onderdelen van uh, uh, het kabinetsplan... als het gaat om justitie in Weski, Ken jij de, de, de justitiepargraaf <laughs> van de miljoenennota nou, Niet de centen, het, het, maar, de, maar de voornemens. en proberen Ja, samen te die voornemens wat je zijn voor een deel in feite al werkelijkheid geworden. Er is een stapeling is er van toepassing op allerlei maatregelen... die uiteindelijk kennelijk tot doel hebben... het elimineren, noem ik het maar, van de rechtsstaat. Geef dus een it. Bijvoorbeeld die minimumstraffen natuurlijk. Dat maakt dat de rechter in feite niet meer zelfstandig ja. mag denken. Uh, hij wordt overgenomen eigenlijk. Ga maar opzij. Uh, de, ja? de bestuursrechter, die in feite als strafrechter wordt ingezet. Uh, het moeilijk en soms onmogelijk bijna maken om überhaupt een rechter in te schakelen. Dus het overheidsbeleid, hè, want dat is deel van de rechtsstaat, dat is dat er een scheiding der machten is. Dat er een overheid uh, kan worden gecontroleerd, dat je daartegen moet kunnen procederen. Dat je inzagen zou moeten kunnen hebben in beslissingen. Dat wordt allemaal eigenlijk uh, weggehaald. Onmogelijk gemaakt. Uh, je zit eigenlijk weerloos rechtloos. Dat is is de dat bedoeling. volgens jou alleen maar een financiële kwestie? Of nee, is het dat ook heeft niets uh, met de financiën. lastige burger op afstand houden? Heeft, het heeft niets met met uh, enige financiële achtergrond te maken. Je zou zelfs kunnen stellen... ben je dan gevangenissen aan het vullen. Hè? Dat is een, mm -hmm. dure, een dure aangelegenheid. Je vult rechtszalen. Je vult allerlei colleges... die zich met dit soort uh, ellende moeten gaan bezighouden. Het heeft niets financieel. Het is puur het, het uh, onaantastbaar toch maken... tot op grote hoogte. Want uh, er is altijd nog een marge natuurlijk... van overheidsoptreden. Oh, ja. Galit ja, dit, dit heeft inderdaad niets met financiën te maken. Dit is een meegaan in wat we nu de afgelopen periode zien. Steeds maar weer een beetje van die autoriteit ja, van rechters. Ik ben het dus eens, even voor alle duidelijkheid uh, met uh, Ines Weski. Die la, zegt het ja. is het langzaam maar zeker het elimineren van onze ja, rechters. Nou ja, misschien iets minder stellig, maar, maar inderdaad, het is, het is een aantasting daarvan. En ik zou het een keer voor die rechters willen opnemen. Niet omdat ik dat graag doe, maar omdat ik denk dat het belangrijk is. Omdat die autoriteit van die rechters van groot belang is. En als we iedere keer maar weer, omdat er wat geroepen wordt over het zijn. D66 mensen en niet onafhankelijk en verzinnig maar. Dan is dit weer iets in dat stramien. Want we moeten die rechters helpen. zodat ze niet te lage straffen geven. Mm -hmm. Nou, dat is een soort, een soort psychologische intimidatie, is dat eigenlijk? Hè? Als je mensen voortdurend beschimpt. Uh, tegenover de gehele bevolking afzet. Dat, wat, wat zijn dat voor figuren die daar zitten? He, die hebben het slechte met ons voor je. Je legt ze ook nog eens allerlei prestatiecontracten op. Uh, mm. Je maakt het onmogelijk dat een zaak goed wordt uitgezocht. Want oh god, dan moeten we de zaak gaan aanhouden. Mm. En dat kan niet, want daar hebben we geen geld voor. We hebben geen ondersteuning. En we overspoelen ze vervolgens met een enorme hoeveelheid nieuwe wetgeving... die ook nog moet worden mm. uitgevoerd. En, ja, dan... ja, Timmer, uh, je, je kan aan ene kant zeggen... dit is een slingerbeweging... Die gaat nu deze kant op, hè? die uh, Galit en Ines Weski beschrijven. Ja. Aan de andere kant, uh, en die gaat wel, ook wel weer terug. Je kunt ook zeggen, dat is wel waar. Maar op een gegeven moment is in die periode dat hij deze kant op gaat... waarin we nu zitten, dat er allerlei onomkeerbare zaken gebeuren. Ja, ik vind ook uh, het afschilderen van de rechtspraak... onafhankelijke rechtspraak als een, uh, een onnodige en te dure linkse hobby... Um, vind ik echt een afbreuk doen aan de, aan de rechtsstaat. En, um, uh, oh, dat zeggen ze dus eigenlijk voor? Nou, nou, daar komt het in mijn, uh, naar mijn idee wel uh, op neer. En uh, kijk, we <coughs> hebben natuurlijk wel wat problemen. En de criminaliteit is de afgelopen 32 jaar ook een periode lang flink gegroeid. De laatste jaren steeds minder. Men is er ook in geslaagd om dat voor een deel terug te dringen. Denk ik mede dankzij een fatsoenlijke rechtsstaat. Dus je moet uh, uh, dat kind niet met het badwater nu wegkieper. En dus zeggen van nou, we gaan alles op slot zetten. En um, Het is ook een schijnvertoning. Hè, maar het, is, het is eigenlijk de slinger van nou, de, de, de restauratie van het geloof in het strafrecht om uh, um, de, de samenleving te reguleren. Um, en, en waarbij je dan iedere. Um, uh, discussie stopt en alle mogelijkheid van twijfel uh, die, die rechters terecht overigens uh, gelukkig vaak ook nog wel hebben bij bepaalde zaken, uh, wegneemt uh, en dan de suggestie wekt alsof er één alwetende club is en dat is dan de officier van justitie en de politie nou als we iets ja. hebben geleerd de afgelopen tien jaar is het wel uh, het gebrek aan alwetendheid uh, dus ik denk dat dat echt heel slecht is voor de kwaliteit in week, van ik, de rechtsstaat Ik hoorde vorige bestaan. week in een debat uh, staatssecretaris Teven van justitie openlijk ook zeggen, en ik heb er nog nooit gehoord in een debat... dat hij het had bij bepaalde straffen over vergelding. Is dat een teken van de nieuwe sfeer, dat dat openlijk gezegd wordt? Nou, nee, vergelding is al heel lang een, een van de strafdoelen, zou je kunnen zeggen. Net zoals speciale en he, een algemene preventie en het hangt per zaak af wat men laat prevaleren. En er is ook zoiets als een gedachte... men mag nooit meer straf hebben dan er schuld is. Mm. Dat klinkt als een heel logisch principe... maar in de praktijk blijkt dat daar juist van wordt afgekalfd. Het maakt eigenlijk vaak niet meer uit, er moet gestraft worden. En dan zie je dat dit soort gedachten... wraak eigenlijk, blinde wraak, ongeachte zaak... we geven gewoon zo straf, u bent hier drie keer nu... Terecht rechtgekomen, dan krijg je het leed waar ze in andere landen... want dit is allemaal oud oud zeer. Het is al helemaal uitgevonden en weer afgebroken. Uh, zoals het systeem van dit soort uh, zoveel keer... Uh, three strikes your out. Mm -hmm. Nou, wat dat oh, voor boven. ellende. Minimum straf in Amerika, mm -hmm. de, de, de sentencing guidelines. De opstellers daarvan, die hebben nu mea culpa, mea culpa... Hè? wat hebben wij in godsnaam voor monster gecreëerd. Dat moeten we niet meer doen... Dat gaan we hier gewoon nog een keertje rustig over doen. Ja, wat ontbreekt is de ja, vraag ja. van het is een prachtige oplossing. Maar voor welk probleem eigenlijk? Ja. In, ja, in ieder geval de vraag ja, de, ontbreekt. De het antwoord woord, zeker ja, Dat is een hele scherpe. Ja, want als, als we kijken naar, naar de uitspraken. Dan kunnen we niet stellen. En Die suggestie wordt vaak gewekt. Dat rechters te laag straf in Nederland. Dat is helemaal niet zo. Ja, Maar hoe en, maak je dat toch duidelijk? Nou ja, iedereen denkt dat. Nou, er zijn onderzoeken uh, waar leken naast rechters worden geplaatst. En dan, dan moeten die een uitspraak doen in strafzaken. Mm -hmm. En dan blijkt dat ze vaak... Hetzelfde straffen of zelfs nog milder, milder straffen dan ja, Als je de zaak maar kent. Als je, als je de feiten en omstandigheden ja, en de persoonlijke ja. ja. omstandigheden... Maar nou, op een of andere manier uh, is dit moeilijker voor het voetlicht te brengen... dan het populistische tegengeluid. Maar dat wil men dus kennelijk niet voor het voetlicht brengen. Net zoals er, zoals net ook aangegeven wordt... voortdurend een beeld wordt opgehangen van een gruwelijke toestand die hier heerst. Een orkaan die langs raast. Ja, maar niemand die naar buiten keek, keek kennelijk... De laatste woorden waren van Ines Weski, strafrechtadvocaat Galit Kassem, ook strafrechtadvocaat. Hartelijk bedankt. En Jaap Timmer, socioloog verbonden aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Hartelijk bedankt. Graag gedaan. Hij wordt geconfronteerd met populisme, corruptie en dictators. Maar is altijd op zoek naar een uitweg. De wereldburger. Met vandaag. De Tunesische Najib in Rome. Al een hele week is Angelo van Schaik op zoek naar hem. En gisteren sprak hij hem voor het eerst, aan de telefoon. Ze hebben eindelijk weer een afspraak. Maar gaan ze elkaar vandaag echt ontmoeten? Het is 11 uur woensdagochtend. En ik had hier, de Via della Maliana een afspraak met Najib. Maar zijn telefoon staat weer uit en hij is niet te bereiken. Ik heb geen idee waar hij is... Uh, La Mariana is een beruchte wijk in Rome. Hij zou hier, nadat hij op de andere twee plekken waar ik hem eerder ontmoet heb, weggestuurd was, een nieuw onderkomen hebben gevonden. Maar de Mariana is lang, loopt de stad helemaal uit. Ik heb geen idee waar die is. Dus ik ga naar hem op zoek. Ik laat nu de bebouwing achter me rijdt het groen dat Rome omcirkelt in op zoek naar ja barakken teentjes of iets wat erop lijkt Vooralsnog, zie ik niks che lo scusa ho sentito che qua ci dovrebbe essere una zona dove stanno insomma immigrati o persone non a casa of zoiets Volgens hem moet er dus ergens een groot huis zijn waar illegale en uh, zwervers zich ophouden. Aan de andere kant van de spoorlijn. Dus ik denk dat ik me omdraai. naar jeeps oude stek, waar hij zat met Rosella. En Matteo, daar is nu niemand meer. Wat hier nog ligt, dat zijn de overblijfselen van de barak die Matteo en Rosella hadden gemaakt. Matras, stoeltje, wasstobben. Het koffiepotje waar we de vorige keer koffie uit gedronken hebben, dat ligt hier. Tussen de andere rommel in het hoge gras. Maar verder is hier niemand meer. Nogmaals proberen Najib te bellen. Nou, Najib is dus niet bereikbaar. Het telefoon staat uit. Maar ik krijg een SMS van zijn provider op het moment dat dat dus wel zo is. Afwachten, dus. Maar ik ga eerst wel even kijken. Of die misschien op termijn is. Het hoofdstation waar ik hem voor het eerst tegenkwam. Alle 25 perrons, maar hier ook geen Najib. Dan maar naar de Caritas. Ik begin me onderhand een beetje zorgen te maken over Najib. Want ik heb gisteren nog een sms van hem gehad. Waarin hij de afspraak van vandaag bevestigde. Maar... Hij is er gewoon niet, telefoon uit, weg. Rosella is er niet. vraag me af wat er met hem gebeurd is. Voor de deur van de Caritas, het opvangcentrum voor daklozen van de katholieke kerk, zitten twee zwervers. La Caritas, dove is La Mensa, waar La Mensa, waar is hij? Maar nou, de deur is Je de de Mensa bij Termini is dus nu gesloten op, uh, om uh, 1 uur. Ik zei dat ik een, een Tunesier zocht. En ze zei die oh, die zal wel in de bak zitten. Want een uh, Tunesier zei, ach, die, die, verkoopt, uh, die verkoopt drugs of, uh, of die steelt. Dus daar uh, zullen ze wel opgepakt hebben. En daar begint het verdacht veel op te lijken. Zit Najib inmiddels weer in Tunesië? Volgende week hoort u het laatste deel over onze Tunesische migrant in Rome. En u kunt onze wereldburgers ook volgen via de site villavpro.nl. Dit was de villa voor vandaag. Morgen zijn wij er niet, want dan is het Prinsjesdag. En is het geheel en al in handen van de nos. Zo ook zometeen na het nieuws. Tim Overdijk met het Radio 1 Journaal. Ik ben dan nog even door het draaiboek gelopen. En we hebben best veel binnenlands nieuws. Uh, belangrijk nieuws ook als je geïnteresseerd bent in de vakbond, de strijd daar, het pensioen, gebruik van je DigiD. Er is fraude geconstateerd. En in het licht van want Prinsjesdag, natuurlijk, het nodige Haagse begrotingsnieuws. Vreugd me persoonlijk eigenlijk het meest op het verslag van onze correspondent in België. Het gaat over fietsen in Brussel. Ik zou zeggen, spring achterop naar de hoofdpunten van het nieuws met Marjan Koekoek. Radio 1. Het NOS-journaal. PvdA, SP en D66 willen veel bezuinigingen uit de miljoenennota terugdraaien. De PvdA en de SP willen om dat te betalen de belasting op de inkomens boven de 150.000 euro verhogen. D66 wil de AOW-leeftijd al volgend jaar verhogen en het ontslagrecht hervormen. De SP wil verder de economie met 1,5 miljard euro extra stimuleren.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 De kinderbescherming kan daar niets tegen doen. Haar ouders zijn verantwoordelijk. Laura Dekker is op dit moment in Darwin, Australië. Tot zover. ANWB Verkeersinformatie. De spits verloopt tot nu toe normaal op een paar ongelukken na. Eentje in de buurt van Amsterdam. Op de A7 gebeurde dat van Zaandam naar Horen. Daardoor is er maar één rijstrook beschikbaar bij knopend Zaandam. En dat leidt op de A7 zelf tot twee kilometer. Op de A8 staat het daardoor ook vast. Van Amsterdam naar Zaandam tussen knopend Koemplijn en knopend Zaandam 4 kilometer. En op de A10 de ring van Amsterdam tussen Geuzeveld en knopend Koemplijn daardoor ook 7 kilometer file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem is ook een ongeluk gebeurd bij Veenendaal West. Dat levert 11 kilometer op tussen Driebergen en Veenendaal West. De rijstrook is daar dicht.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 Radar toont hoe totaal doorgeschoten fokbeleid ernstige en schrijnende gezondheidsproblemen... voor bijna alle rashonden oplevert. Vanavond om half negen. Bij de tros op Nederland 1. Ja, bij ons krijgt u ook een aantrekkelijke spaarrente. Doe de rentevergelijker op regiobank.nl Het NOS Radio 1 Journaal met Tim Overdiek en Lucella Carasso. Goedemiddag. Behoorlijk wat politiek, zo vlak voor Prinsjesdag. Het kabinet botst met het Centraal Planbureau. Dat verhaal ligt sinds vanochtend op straat. Nu is er wel vaker ontevredenheid over het planbureau. De vraag is waar het dit keer toe gaat leiden. De begrotingen van het kabinet werden vorige week al openbaar. Vandaag is het de dag van de tegenbegrotingen van de oppositie. De ombudsman reageert op de fraude met belastingtoeslagen. Mensen zagen opeens dat hun zorgtoeslag of kinderopvangtoeslag... naar een onbekend rekeningnummer werd overgemaakt... zonder dat ze daar zelf iets mee te maken hadden. En toen begon de slag met de Belastingdienst om dat geld terug te krijgen. Dan het nieuws over Laura Dekker, het meisje dat nog altijd de wereld rondzeilt. Zij is gestopt met het volgen van lessen en juist daar... Er was nou veel om te doen voordat ze vertrok. U hoort haar vanmiddag bij ons in het Radio 1 Journaal tot half zeven vanavond. Eerst het overleg. Het zoveelste overleg mag je wel zeggen bij FNV. Na maanden van overleg moet het vanavond gebeuren. Het definitieve ja van de vakcentrale tegen het pensioenakkoord. Zoals dat eerder deze zomer werd afgesproken met werkgevers en de regering. En vorige week nog een beetje werd bijgesteld. De federatieraad van FNV vergadert op dit moment in Den Haag. Jeroen Schutteijzer is daar dit keer bij. Jeroen, kan het eigenlijk nou ook nog een nee worden? Nou, uh, ja, alles kan, maar uh, nu is duidelijk dat van de 19 uh, bonden van de FNV er 17 uh, ja zeggen en 2 nee. Of er moet iets uh, uh, opzienbarends gebeuren binnen, dat er uh, uiteindelijk een nee uitkomt. Want sinds zaterdag is uh, FNV Bouw ook achter het pensioenakkoord. En dat betekent dat er binnen die federatieraad een meerderheid nu uh, ja stemt. Want uh, uh, de twee bonden die dwars liggen, Bondgenoten en Afrikabo, die hebben wel meer dan 50% van de stemmen van uh, leden van de FNV. Maar in de Federatieraad hebben ze geen meerderheid. Dus het lijkt een uh, gelopen race. Maar goed, die twee grote bonden die zijn dus tegen. En uh, Henk van der Kolk van Bondgenoten, die kwam hier uh, voor vier uur aan bij Nieuwspoort. En uh, nou ja, die was zoals altijd uh, strijdbaar. Het was geen ja met een grote maar of een kleine maar. Wat ons betreft kan het uh, dat zeker niet worden. Voor ons in ieder geval is en blijft het een nee. Henkie, Henkie, Henkie van der Kolk van bondgenoten. Als je dat samen koppelt aan die van Afo heb je dus nog steeds twee zwaargewichten die nee zeggen... als dan toch de federatie in meerderheid Jeroen het groene licht geeft. Wat dan? Ja, dan is de vraag of uh, de twee felle tegenstanders van dat pensioenakkoord... bondgenoten en de Abverkabo zich daarbij neerleggen. Want het zou ook best weer eens een uh, strijd kunnen worden binnen... Uh, om de positie van Agnes Jongerius. Hè, Henk van der Kolk was daar vrijdag al heel duidelijk over. Die zei van Agnes, luister naar je leden. En er waren hier uh, net ook nog uh, boze leden van bondgenoten en, bondgenoten en de Abverkabo... En die hadden teksten bij zich op spandoeken, pensioenakkoord, de puinhopen van Agnes en Agnes exit, Agnes vertrek. Dus uh, ja, dat is wel heel duidelijk. En jouw collega Jeroen mocht vorige week tot zes uur de volgende ochtend blijven. Heb je al enig idee hoe laat het voor jou en dus voor FNV gaat worden? Nou, ik hoop niet dat het 16 uur gaat duren, maar er is om half 7 staat er een persconferentie gepland uh, uh, van de FNV over de arbeidsvoorwaarden voor 2012. En als het nou mee zit, wordt tijdens die persconferentie uh, dat behandeld, maar ook gelijk verteld of het uh, pensioenakkoord nu een definitief ja krijgt van de vakcentrale. Half zeven, dat zou uh, snel zijn. Jeroen Schutijzer, dankjewel. Vanuit Den Haag, hij staat daar dus voor de deur bij FNV. Wie weet hoe lang. We gaan naar Jemen. Want voor de tweede dag op rij zijn anti-regeringsprotesten op bloedige manier neergeslagen in Jemen. De situatie vandaag in de hoofdstad Sanaa. Daar zouden vandaag tenminste 20 mensen zijn gedood. Gisteren vielen bij protesten 26 doden. Journalist Judith Spiegel in Sanaa. Judith, hoe is nu de situatie in de stad? Momenteel is het uh, vrij rustig. Ik zegt niet zoveel, hoor. Het is gewoon nu tijdstip. Ik denk ik, zoals ja, in stil, mensen blijven binnen. Iedereen is bang. Ik straks door de stad en alle, alle winkels sluiten. Ik wil toch een beetje uit de angst dat... Uh, de gevechten overslaan naar andere buurten. Die angst lijkt ook wel gereed. Dus uh, simpel gezegd was het vandaag eigenlijk chaos in de stad... Uh, wat betreft de gevechten. En het was natuurlijk uh, een tijdje rustiger in Jemen. Wat heeft dan de protesten weer doen oplaaien? Nou, dat is heel moeilijk te zeggen. Kijk, we hebben gewoon de maand van ramadan gehad... en daarna het suikerfeest. En dat zijn gewoon rustige maanden. Uh, in, in de tussentijd... ...hebben de demonstranten zich nog te afvragen... Van ...wat moeten wij nou gaan doen om die opstand weer nieuw leven in te blazen... ...want daar was niet veel meer van over... Toen hebben ze besloten we gaan uh, marcheren, we verlaten ons demonstratieterrein. En eigenlijk konden ze op hun vingers uh, natellen dat dit, de reactie van het regeringsleger, ook de reactie zou zijn waar ze op konden rekenen. Dus die doden die gisteravond vielen en die ook vandaag zijn gevallen, komen voor hen eigenlijk helemaal niet onverwacht. Alleen wat wel onverwacht komt, of althans op dit moment uh, in ieder geval misschien het meest interessante is, is dat... De al lang geleden overgelopen generaal Ali is uh, zich vandaag voor het eerst ook met uh, militaire steun achter die demonstranten heeft geschaard. Met andere woorden, we, we lijken nu tegen een situatie aan te kijken waarin een overgelopen leger het gaat opnemen tegen het nog zittende regeringsleger. En dat uh, is zorgwekkend. Maar duidt het op dat dus deze overgelopen generaal dus niet alleen in theorie de demonstranten steunt? Nou ja, dat is uh, ook heel moeilijk te zeggen. Wat veel demonstranten denken, uh, misschien niet veel ten onrechte, is dat deze generaal misschien toch een iets andere agenda heeft... dan het alleen maar steunen van de demonstranten of het beschermen van de demonstranten. Want eigenlijk weet hij dat nooit echt. En wat we nu lijken te zien is dat mensen als die Ali Mosin en andere groeperingen die iets te verhapstukken hebben met het huidige regime... nu eigenlijk gewoon aan een gewapend machtsspel zijn begonnen. En of deze Ali Mosin dus daadwerkelijk achter de demonstranten staat... puur om democratische redenen, dat is wat mij betreft al maandenlang de vraag. En dat is ook wat veel demonstranten betreft nu de vraag. Want zij zeggen ook van ja, kijk, wij gaan hier dood. Die man uh, staat wat aan te kijken met, met zijn met de mannen. En wanneer gaat hij nou eens in? Gaat hij, wanneer gaat hij ons nou daadwerkelijk beschermen? Nou, vandaag lijkt hij dus wel naar de wapens gegrepen te hebben. Maar of dat nou werkelijk is om, om die mensen te beschermen of zijn eigen belangen af te dwingen, dat blijft heel onduidelijk. Judith Spiegel vanuit Sana in Jemen. Dankjewel. Dan alarm op de Westerschelde vandaag. Een containerschip, de Luciana, is daar vastgelopen op een zandplaat. En als zo'n groot schip vastloopt, dan komen gelijk de hulpdiensten bij elkaar. De Westerschelde is natuurlijk een drukke vaarroute. Rond deze tijd wordt geprobeerd dat schip vlot te trekken. En Leenert Muller van bergingsbedrijf Multraship is daarbij betrokken. Goedemiddag. Goedemiddag. En hoe, om te beginnen met dat schip, hoe is dat schip vastgelopen? Um, wat uh, ons uh, bekend is, is dat het schip vanmorgen uh, motorproblemen heeft gekregen. Uh, daardoor uh, heeft uh, de loods getracht het uh, schip het ankergebied uh, Willingen-Noord binnen te brengen. En uh, daarbij is hij aan de grond gelopen. En wat uh, gaat er, oh. er gebeuren? Moet je dan zo'n schip gewoon een zetje geven dat hij weer loskomt van dat zand? Um, er zijn um, uh, op dit moment een tiental sleeboten uh, aanwezig. Uh, en die zijn allemaal aangespannen en die zullen uh, proberen het schip straks uh, met opkomend water uh, vlot te trekken. Een tiental, dat is, dat is behoorlijk. Dan gaat het ook om een, om een groot schip. Het is een uh, groot schip, 363 meter lang, 46 meter breed en 14 meter 50 diep. En zit er lading op? Ja, het schip is geladen met containers. Ja, en wat zit er in die containers? Uh, ja, dat is diverse lading en uh, daar kan ik op dit moment uh, weinig uh, mededelingen over doen. Nou, maar zitten er risico's aan als het niet lukt met dat, dat slepen? Uh, risico's zijn er altijd natuurlijk, maar uh, wij hebben de vol goede moed in uh, dat wij het schip uh, straks vlot trekken. En wat zijn die risico's dan, als u zegt die zijn er altijd? Ja, die, die, die, die kun je niet van tevoren voorspellen natuurlijk. Een schip wat uh, aan de grond zit, uh, zit niet in een natuurlijke positie. Dus uh, ja, dat is altijd iets onverwachts, maar. Als gezegd, wij verwachten wel dat het schip zo vlot kan. En waarom kunt u niks over die lading zeggen? Het intrigeert me toch, moet ik zeggen. Omdat er enorm veel lading aan boord is. Dat is een enorme diversiteit. En wij zijn gehouden om daar geen mededeling over te doen. Ja. Zeg, en als het nou eenmaal losgetrokken is, kan het dan op eigen kracht verder? Of moet eerst die motor gemaakt worden? Ja. Het schip gaat als het vlot is in principe naar de haven van Zeebrugge. En daar zal het geïnspecteerd worden. Dat gebeurt onder begeleiding van sleeboten. En uh, vervolgens zal het schip hopelijk weer op eigen kracht... verder gaan reis kunnen vervolgen naar Philipsdal. Ja, en Heeft u enige inzicht wat het teweeg brengt op de Westerschelde op dit moment? Nou, iedereen is alert natuurlijk. De overheden zijn paraat. Wij als Bergers, Multiship en de firma Ures, een onderdeel van Smit uit Rotterdam, doen gezamenlijk de operatie uitvoeren. En ja, het is, het is, het is afwachten op water nu. Ja, maar zijn er andere schepen die er niet langskomen of is het niet, niet zo erg? Op dit moment uh, kan de scheepvaart nog gewoon passeren. Leendert Muller, uh, succes met de hele operatie. En uh, als het goed is, horen we niks meer van u. Als het fout is, dan bellen we u weer. Maar laten we dat niet hopen. Mm, prima, dank u wel. Tot ziens. Honderden mensen en mogelijk meer zijn gedupeerd door fraude... met toeslagen van de Belastingdienst. Dat zo. Verkeersinformatie, Helene De Geest. Het verkeer heeft vanmiddag moeite om Amsterdam uit te komen. En dan gaat het om de noordelijke richting. Er is namelijk een ongeluk gebeurd op de A7 bij de Afritzaandijk. Met meerdere vrachtwagens en personenauto's. Het verkeer kan daar heel moeilijk door. Er is dus maar één rijstrook beschikbaar. En dat leidt tot files op de A8 richting Zaandam. Maar ook op de A10 vanaf beide kanten voorknopend koemplijn. 7 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journal. Met Lucella Carrasso en Tim Overdick. Een aantal inwoners van een straat in Rotterdam kregen onlangs een blauwe envelop van de Belastingdienst. Met de melding dat hun toeslagen voortaan naar een ander rekeningnummer over zouden worden gemaakt. Maar dat nummer dat kenden ze helemaal niet. En die wijziging hadden ze ook niet zelf zo doorgegeven. Met andere woorden, fraude. Alex Brenninkmeijer, Nationale Ombudsman. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Omdat DigiD, wat gebruikt wordt als, uh, als uh, middel van toegang tot websites van de overheid... dat dat maar een hele lage bescherming kent. In die zin dat het eigenlijk niet meer is dan een inlogcode. En uh, andere mensen hebben gebruik gemaakt van die DigiD-gegevens. En dat kan op een hele eenvoudige manier. Maar bij mijn weten was dat altijd heel veilig als ik mijn DigiD intik. Waarom is nou, het dan, dat dan wel dat heel erg. Wij hebben zelf zaken gehad van, uh, van bijvoorbeeld een ex die de DigiD van zijn partner wijzigt. Maar je ziet ook dat bij, bij buren het gebeurt. En, en op zich is het heel eenvoudig om op een naam van een ander een nieuwe DigiD aan te vragen. Het was dus mogelijk dat mensen de DigiD-gegevens combineerden met rekeningnummers van andere mensen. Op die manier is dus geld gestolen um, um, um, via de belastingdienst. Ja. Daar zijn klachten bij u over binnengekomen als ombudsman. Wij hebben. Van de zomer klachten over gekregen. We hebben toen ook direct contact opgenomen. en met DigiD. en met, uh, met de Belastingdienst. Natuurlijk met de vraag: wat gaat u hier aan doen? En wat was het antwoord? Het probleem is bij de overheid dat je vaak ziet van het kastje naar de muur. Dus DGD zei van, oh, er is helemaal geen enkel probleem met DGD. Want DGD is een waterdicht systeem en dat is nog nooit gekraakt. Dat was een onzinantwoord, want met het systeem al zodanig zijn er wel zeer ernstige problemen. En de Belastingdienst die had deze mensen in ieder geval gezegd van... ja, nee, u zult wel iets fout hebben gedaan of uh, u heeft het wel aangevraagd enzovoorts. Dus die mensen die kwamen enorm in de problemen. Toen hebben we tegen de Belastingdienst gezegd, jullie moeten dit gaan oplossen. En... Op zich is de Belastingdienst bereid om uh, deze mensen serieus te nemen en uit te zoeken wat er aan de hand is. Wat doe je van geschrokken? Ja, ik ben hier wel van geschrokken. Omdat ik kijk, op het moment dat je ziet hoe mensen in de problemen komen... dan is dat altijd iets dat je denkt, nee, dat moet helemaal niet, dat kan helemaal niet. Um, aan de andere kant is het zo dat ik uh, uh, al eerder aandacht heb gevraagd... voor de onveiligheid van DigiD. En de overheid daar nogal hard leers in is. In die zin dat ze uh, iedere keer zeggen van, nou nee, DigiD klopt. We hebben nu dat, uh, dat uh, rare probleem gehad... met uh, de, de, dat de beveiliging van DigiD zo lekker is als een mandje... Maar ja, deze zomer bleek ook dat op grote schaal uh, mensen geconfronteerd kunnen worden met uh, toeslagen aanvragen op een andere naam en een ander uh, nummer. En daar ben je dan echt de dupe van. Daarbij gaat, ging het om kinderopvangtoeslag, zorgtoeslag. Heeft u een indruk hoe groot de fraude is geweest? Wij hebben tientallen klachten. Inmiddels is bekend dat het, dat het om honderden, honderden zaken gaat. Maar het aardige is, de Belastingdienst weet het zelf ook niet om hoeveel zaken het gaat. Want het druppelt zo binnen. Op een gegeven ogenblik opent iemand een envelop en die zegt, hey, dit klopt niet. Dus die, die belt dan de Belastingdienst op en die probeert binnen te komen bij de Belastingdienst. Maar echt om hoeveel het gaat, dat is op dit moment eigenlijk nog niet maar, eens duidelijk. Maar als u zegt, meneer Brenninkmeijer, dat de Belastingdienst het zelf ook niet weet... is dat misschien niet veel verontrustender? Ja, het hangt samen met de aard van het probleem. Dit type misbruik is op zich niet zo moeilijk op te zetten. Dus uh, daardoor komt het voor, is het voorgekomen. Op dit moment wordt er een combinatie gemaakt met het burgerservice nummer. En dan is het een klein beetje moeilijker om op deze manier te, te frauderen. Maar uh, ik ben het met u eens dat het verontrustend is dat de Belastingdienst niet een heel helder plaatje heeft van hoe groot het probleem is. En wat is dan uw indruk van de manier waarop de klachten zijn behandeld? Zeker in het begin, gewoon op een slechte manier. Dus de mensen die zijn van het kastje naar de muur gestuurd... en ze hebben het verhaal te koor gekregen. Het zal wel aan u liggen. Of u moet maar bewijzen dat het, dat het niet juist is. En ik vind dat dat niet kan. Als u naar deze incidenten kijkt... en die vergelijkt met wat we vorige week hebben gezien, de weken uh, eerder... Uh, is het nu weer een incident of is het volgens u een, een patroon aan het worden... wat betreft de beveiliging van websites door de overheid? gaat om de veiligheid van DigiD, zeg ik dat het hele systeem een, een heel lichte bescherming heeft. Dus een het is vergelijkbaar met mijn bescherming op het moment dat ik bij mijn uh, internetprovider een e-mailadres e krijg. Ja, dat is niet zo zwaar beveiligd. Dat, dat kun je opnieuw aanvragen. Dus daar, daar heb je niet zoveel aan. DigiNota... Dat probleem was natuurlijk fundamenteel in verband met die veiligheidscertificaten. En ja, daar, daar gebeurde iets wat natuurlijk ook nooit had mogen gebeuren. Eén ding is zeker, burgers moeten kunnen vertrouwen erop dat de overheid een waterdicht e-mailsysteem heeft en identificatiesysteem. Uh, en daar is niet voor gezorgd en dat is heel zorgwekkend. En kunt u na afloop van dit gesprek zeggen dat daar wel op kan worden vertrouwd? Niet op worden vertrouwd. De zorgen blijven bestaan. Alex Brenninkmeijer van de Ombudsman, hartelijk dank. Graag gedaan. Dan is het uh, tijd voor het weer, negen minuten voor vijf. Gerrit Himscha, goedemiddag. Goedemiddag. dag, mooie dag, als, als je tenminste van mooi weer houdt. Um, is dat overal in Nederland zo? Ja, eigenlijk wel, bijna overal. Alleen in het noorden van het land, daar dat trekt hier en daar een buitje over. Maar het grootste gedeelte van het land heeft gewoon prachtig herfst. Ja. Ja, morgen is natuurlijk Prinsjesdag. Uh, zullen ja. veel mensen naar Den Haag gaan, langs de route gaan staan tussen het paleis en de ridderzaal. Houden die het ook droog? Krijgen die ook dit mooie weer? Nou, dit mooie weer niet, want er komt een uh, front dichterbij. Dat zal ervoor zorgen dat er morgen veel bewolking is. Eigenlijk de enige plek in Nederland waar morgen nog wat zon is, dat is het zuidoosten. Of het droog blijft in Den Haag, dat vraag ik me een beetje af. Want het zit net op de grens van een regengebied. Het noordwesten van het land, daar regent het wel. Uh, in het binnenland blijft het droog. Ja, en Den Haag zit net een beetje op de grens. Dus, maar ik zou voor de zekerheid een paraplu meenemen. Het blijft wel warm morgen, of niet? Ja, temperaturen blijven hoog. We blijven aan de warme kant van het front. En dat betekent dat het zo'n 18, 19 graden morgen is. Uh, woensdag hebben we ook nog zo'n dag. Maar na woensdag dan verdwijnt dat front, dat wolkengebied... eigenlijk voor het grootste gedeelte. En dan krijgen we toch wel weer aangename herfstveren. Zo, zoals het gaat in september. Ja. Gerrit Hiemstra was dat met het weer. Ja, er waren, uh, Het waren er veel meer dan de curatoren van de failliete DSB-bank hadden verwacht. Niet een paar honderd, niet duizend, maar zo'n 9000 klanten... dienden een klacht in over hun verzekering of lening bij DSB. Twee jaar na de ondergang van de bank hebben de curatoren een regeling gesloten... met de belangenbehartigers van die gedupeerden... voor de klachten die nog niet zijn afgehandeld. Nou, dat gaat niet tientallen, maar honderden miljoenen euro's kosten. U hoort curator Ben Knuppen. Deze regeling geldt voor uh, de mensen die bij DSB Bank uh, koopsompolissen hebben gekocht. DSB Bank deed dat als intermediair. Ook voor mensen die beleggingsverzekeringen hebben gekocht via DSB Bank... Voor mensen die een uh, aandelenliesproduct hadden, Hollands Welvaren Select. En tenslotte ook uh, geldt de regeling voor mensen die misschien te veel geleend hebben als je kijkt naar hun persoonlijke financiële situatie. Om hoeveel mensen gaat het? Ja, in het totaal zou het om tienduizenden mensen kunnen gaan die voor deze regelingen in aanmerking komen. He, uh, 8200 mensen hebben al in het verleden gezegd... we zijn het niet eens met DSB Bank. Die mensen krijgen deze dagen een brief waarin we ook zeggen... dat we ze spontaan een voorstel conform de regeling zullen doen. Op zo kort mogelijke termijn. Uiterlijk voor kerst dit jaar. En alle andere mensen die zeggen... goh, wij hebben toch ook nog een appeltje te schillen met DSB Bank. Die kunnen zich aanmelden door een formulier op de website te downloaden. En wat kunnen mensen voor compensatie krijgen... Ja, de compensatie is eigenlijk gebaseerd op een uh, deel van de kosten... die destijds door DSB Bank in rekening zijn gebracht. En waarvan we nu zeggen, goh, had dat niet minder gekund, had dat niet minder gemoeten. Om wat voor bedragen gaat het eigenlijk, die mensen vergoed krijgen ongeveer? Nou, voor sommige mensen gaat het om een kreditering van enkele honderden euro's. Maar voor mensen die wat meer met DSB-zaken Gedaan hebben, kan het om zeer vele duizenden euro's gaan. Waarom heeft het eigenlijk zo lang geduurd? Het is buitengewoon ingewikkeld, mevrouw. We zitten met verschillende producten, verschillende productcombinaties... verschillende persoonlijke omstandigheden. Toch voelden we allemaal, zoals we hier nu aan tafel zaten... een noodzaak om eruit te komen. Maar dat betekent dan heel veel wikken en wegen. Dat zei de curator van DSB, Ben Knuppen, tegen mevrouw Merel Stikkeloren... Belangenbehartiger Piet Koremans van de stichting Platform Aandelen Lease zat de afgelopen twee jaar zo'n dertig keer om de tafel met de curatoren. Hij is uiteindelijk tevreden met het resultaat. We zijn zeker blij met deze regeling. Omdat uh, ja, we hebben voor elkaar gekregen dat uh, de mensen nu meer krijgen... als uh, wat je ziet in andere vergelijkbare re regelingen. En dat is uh, natuurlijk heel, heel prettig. Uh, maar toch, als we bijvoorbeeld een koopsompolis nemen... als mensen een koopsompolis hebben afgesloten... Dan krijgen ze slechts alles wat boven de 40% aan kosten zit, krijgen ze vergoed. En 40% kosten, dat is toch nog steeds een heleboel dat ze dan moeten betalen. Ja, dat klopt. Maar het, zijn wel, het is gekeken naar de normen van toen. En die 40%, dat hebben we zo afgesproken dat mensen ook een rentepercentage krijgen... voor het bedrag wat ze dus terugkrijgen. En dat is 4%. Maar het blijft natuurlijk een compromis. Wat verwacht u bij uw achterban? Nou, uh, wij hebben natuurlijk het afgelopen jaar veel contact gehad met de achterban. En gevraagd van ja, wat, wat willen jullie nu uh, terug hebben? Wat vinden jullie dat, wat, wat een goede regeling is? En uh, dat hebben we meegenomen in, in de onderhandelingen. Dus ik denk dat uh, het gros van de mensen toch wel tevreden kan zijn. Ondanks dat je natuurlijk hoopt dat ze meer kunnen krijgen. Want uh, waar het om gaat is dat uh, het overleg is gevoerd op basis van het schenden van de zorgplicht door DSB. Dat betekent dat er altijd een stukje eigen schuld uh, in zit. Dus je kan nooit meer zeggen van de volledige schade wordt vergoed. Goed, meer informatie vindt u op www.dnbcompensatie.nl. zegt dat goed Tim? Nee, zeg niet goed. Dat is DSB-compensatie. Uh, ja, ja, DSB, sorry. Ik zit even maar, bij jou mee te kijken. Zou want mijn systeem ik uit. zou het voor het gemak gewoon even op onze site ook kijken, NOS.nl, waar uh, de pdfs van al die koops en, en die um, overeenkomsten te vinden zijn met verdere toelichtingen. Uh, om het daar eens even rustig terug te kijken. Want er zijn er nogal wat mensen die geld uh, terug willen van de DSB-bank. Ja, en als mensen het uh, er niet mee eens zijn met de regeling die nu is getroffen. Dan kunnen zij alsnog naar de rechter stappen. Na vijf uur gaan we praten over de cijfers van het Centraal Planbureau, want daar is een hoop over te doen. Uh, ruzie daar uh, vanuit het ministerie naar het CPB zijn de aantijgingen. En uh, verslag over Wilco Boom, die gaat reacties peilen in Den Haag. Wat is daar aan de hand? Wie trekt er aan de touwtjes? En wie kan daar zomaar wat over zeggen? De FNV, daar uh, zijn ze ook bij elkaar. De federatieraad wellicht om half zeven persconferentie zoals Jeroen Schutijzer eh, aankondigde... maar of daar ook al het definitieve ja dan wel nee uit zal gaan komen... gaan we de komende anderhalf uur horen. Na vijf uur beginnen we ermee. Tot zo. Vanavond BNN Today. Mijn die zit het, al... Het is volgens mij het enige normale vanavond. Jongens, ik kan er niks aan doen. Vanavond om half negen op Radio 1. Mag ik nou zeggen nek -nak? Ja hoor, dat mag jij zeggen. Als ik het heel vaak zeg, dan uh, zou het nog kunnen dat de mensen me buiten gaan staan opwachten. <lacht> maar daar ben ik niet zo heel erg bang voor. Dat gaat wel goed komen. Luister en kijk mee op radio1.nl. Als, Als ik weet dat je komt, dan <lacht> ja. loop ik met een weienboog om je heen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Vliegersvluggenvloegboekers! Vliegersvluggenvloegbroekers! Vliegersvluggenvloegboekers vliegen veel voordeliger naar de winterzon. Nu tot 500 euro vroegboekkorting. Plus extra flitskorting tot 50 euro per persoon. Arke.nl. Dacht het wel. Zoa helpt mensen na een ramp of conflict weer in hun levensonderhoud te voorzien. Help mee via giro550 of zoa.nl Zoa. Hulp, zoa. hoop, herstel.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 Als u belegt, loopt u risico's. Kijk op triados.nl voor het prospectus. Dit is Radio 1.